12 uur. Het NOS-journaal. Gisela Thomassen. Goedemiddag. Mager akkoord op klimaattop in Durban. Britse premier Cameron in eigen land onder vuur over de eurotop. En oud-VVD-leider Nijpels wil dat de hypotheekrenteaftrek bespreekbaar wordt binnen zijn partij. Het weer overwegend bewolkt. In de loop van de middag neemt de bewolking nog verder toe... In het westen van het land kan er later op de middag wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen 4 graden in het oosten en 7 in het westen. Vannacht veel regen, morgenochtend nog een paar buien... maar in de middag klaart het dan weer op. Tot morgen ongeveer 8 graden. De dagen daarna verlopen onstuimig met veel regen en wind. Het duurde veel langer dan gepland en veel leverde de klimaattop in Durban niet op. De 194 deelnemende landen bereikten een mager akkoord. Een akkoordje. Onder meer over het terugdringen van broeikasgassen in de verre toekomst. Correspondent Bram Schilham. Bram, wat voor concrete afspraken zijn er gemaakt? Ja, het is eigenlijk niet meer dan dat alle landen beloven dat ze de komende jaren willen gaan onderhandelen over zo'n nieuw klimaatakkoord. Dat pas inderdaad in de verre toekomst in 2020 van kracht wordt. Nou, ja, Het is ook nog onduidelijk hoe verplichtend het allemaal gaat worden dan. Dus je kan zeggen het is heel vrijblijvend. Uh, toch wel een waterig compromis. Maar goed, de landen zijn al lang blij dat ze in ieder geval iets hebben bereikt. Ja, Het zou eigenlijk vrijdag afgelopen zijn. Toen kwam die dag er nog bij. Waarom heeft het nou zo lang geduurd? Ja, het was echt een bittere strijd. Uiteindelijk uh, over een paar woorden in de eindtekst. Uh, deze keer stonden Europa en India uh, lijnrecht tegenover elkaar. Ze maakten elkaar scherpe verwijten. Uh, ja, India wilde zich niet vastleggen op toekomstige verplichtingen. En Europa eiste op hoge toon dat ook landen als India en China en de VS ja, hun verantwoordelijkheid nemen. En daardoor werd het inderdaad zo'n slepende eindfase tot diep in de nacht. Zijn mensen tevreden over dat compromis? Nou ja, ik zou eerder zeggen dat er een gelatenheid is. Iedereen zegt we zijn niet tevreden, maar dit was het best haalbare. En in ieder geval, de trein is niet ontspoord en we kunnen verder volgend jaar. Geen groot enthousiasme zou je kunnen zeggen. En dat klinkt ook door in de reactie van de Nederlandse staatssecretaris Atsma, die het akkoord een voldoende geeft. Bram. Bram Schilham in Durban. Grote oneenigheid in Groot-Brittannië over de uitkomsten van de EU-top afgelopen week. De Britse premier David Cameron besloot daar als enige niet mee te doen aan de nieuwe afspraken over begrotingsdiscipline. Volgens Cameron waren die afspraken niet in het belang van zijn land, van het Verenigd Koninkrijk. Maar nou blijkt dat zijn coalitiepartner Nick Clegg van de Liberalen daar heel anders over denkt. Arjan van der Horst, correspondent in Londen. Hoe zit dat? Ja. Ja, en dat terwijl Klek zich vrijdag nog heel keurig achter het standpunt van Cameron schaarde. Dat er goed overleg was geweest in de coalitie over de te volgen strategie. Dat Cameron het veto zou uitspreken als hij geen garanties zou krijgen. Die vooral de status van Londen als uh, financieel centrum zouden beschermen. Maar vandaar hoorden we een hele andere Nick Kleck. Ik ben bitterly disappointed by het outcome van last week's summit. Precies because I think there is now a real danger that over time the United Kingdom will be isolated and marginalised within uh, the European Union. I don't think that's good for jobs in the city or elsewhere. I don't think it's good for growth. I don't think it's good for families up and down the country. And that's why as a Liberal Democrat in this coalition government, will now do everything I can to make sure that this setback does not become a permanent divide. Ja, diep teleurgesteld dus. Hij is bang dat de Britten nu helemaal geïsoleerd komen te staan in Europa... en dat dat uiteindelijk veel slechter voor de Britse economie is. Nou, hij vindt dat Cameron uh, het grotere economisch belang heeft opgeofferd... voor het belang van Londen als financieel centrum. Uh, en hij zal nu zijn best doen om te voorkomen... dat dit isolement van de Britten niet permanent wordt. En Clegg is dus niet meer positief. Is, maar hij is niet de enige van de Liberal Democrats die, die kritisch is... Hè, over de Britse opstelling. Nee, nee. Nee, we hoorden eerder al Vince Cable, de minister van Handel... en hij is na Nick Kleck ja, de meest gezaghebbende liberaaldemocraat in het kabinet... En hij zegt, ja, nu lijkt het alsof we de positie van Londen als financieel centrum hebben veiliggesteld. Maar ja, de Europese landen die gaan toch door. En dit veto zal niet voorkomen dat Brussel allerlei nieuwe regels uh, voor de financiële sector zal uitvaardigen. Zelfs misschien een financiële transactiebelasting zal invoeren. En dat is iets waar de Britten het meest bang voor zijn. Mm -hmm. Harde woorden dus aan de Lib Dem kant. Maar wat heeft dat voor gevolgen voor de coalitie van, met de conservatieven? Nou, dit is wel de belangrijkste test voor de, voor de coalitie. Mm -hmm. Maar toch denk ik niet dat dit snel tot een breuk zal leiden. Want nu verkiezingen houden, ja, dat zou echt... Politieke zelfmoord zijn voor de Liberaaldemocraten, die echt dramatisch laag staan in de peilingen. En ik denk dan ook dat de woorden van Nick Kleck niet zozeer bedoeld zijn als een waarschuwingssignaal voor de conservatieve coalitiegenoten, maar ook vooral als een signaal naar de eigen achterban van de Liberaaldemocraten, die duidelijk heel ongelukkig is over het Britse veto. En ja, door dat ongenoegen ongenoeg nu ook te uiten, probeert Kleck enigszins de gemoederen te sussen. Arjen, Arjen van der Horst in Londen, dank wel. Het beperken van de hypotheekrenteaftrek moet ook binnen de VVD bespreekbaar worden, zei oud-VVD-leider Ed Nijpels in het programma Eva Jinek op zondag. Hij vindt dat de partij het zich niet meer kan veroorloven om strak vast te houden aan de maatregel. Wij zijn als VVD een heel groot voorstander van het eigen woningbezit. Dus eigen woning is voor ons iets heel belangrijks. Maar wat zie je nu? Uh, dat uh, door die hypotheekrente aftrekken, met alles wat er aan vast zit... dat het voor jongeren bijna onmogelijk wordt om nog een huis te kopen. Oud-minister Hogevorst van de VVD zei twee weken geleden al, ook, ook al... dat hij verwacht dat de partij iets gaat doen aan de hypotheekrenteaftrek. Dit is het NOS-journaal. Het is In Duitsland is opnieuw een man opgepakt. in verband met de neonati-moorden. In de deelstaat Saxen is vanochtend vroeg een man van 36 van zijn bed gelicht. Hij zou hulp hebben geboden aan leden van de Nationaal-Socialistische Ondergrondse. Deze rechtsextremistische organisatie wordt verantwoordelijk gehouden. voor de moord op negen allochtonen en een politieagent in Duitsland. Vijf neonazies zaten al vast, twee daders pleegden zelfmoord verdachte die vanochtend is opgepakt zou een paar keer een huis hebben verhuurd aan de terroristen. In Loon op Zand is vanmorgen een dronken automobilist tegen een boom gereden, waarbij een man van twintig om het leven is gekomen. De chauffeur, een militair van 23, was met vijf vrienden vanuit Tilburg onderweg naar Loon op Zand. Hij raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. Een van de inzittenden werd bij de botsing uit de auto geslingerd en overleed direct de politie. De 23-jarige bestuurder is door uh, ons gearresteerd omdat er alcohol in het spel was. We hebben inmiddels uh, een ademtest van hem afgenomen en dat bleek dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid uh, alcohol had gedronken als dat hij mocht hebben als beginnend bestuurder. Maar we hebben zijn rijbewijs ingenomen en toen werd ook duidelijk dat hij een militair is. En om die reden hebben wij ook uh, de koninklijke marechaussee in ons onderzoek betrokken. In de Zeeuwse plaats Terneuzen is vannacht op de ramen van een huis geschoten. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De politie heeft inmiddels drie mannen aangehouden... die mogelijk iets met het schietincident te maken hebben. De drie zijn overgebracht naar een politiecel en worden vandaag verder verhoord.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 Hoe wordt er in Kinshasa gereageerd op die berichten? Wel, al enkele dagen is het hier in uh, Kinshasa behoorlijk onrustig. Pas afgelopen nacht is het een beetje rustiger geworden. Mensen reageren woedend. Kleine groepen zijn op straat gekomen. Hebben auto's in het gestoken, banden ook. Um, vooral meteen na de bekendmaking van uh, die officiële verkiezingsuitslag... Uh, twee dagen geleden, in de late maandag. Um, maar vooral, en dat is uh, misschien het meest opmerkelijke, mensen zijn er ook zeer gelaten en gefrustreerd van geworden. Um, ik kom al uh, vele, vele jaren, meer dan twintig jaar in dit land. En zowat al de contacten, Congolese contacten die ik hier heb, zijn het geloof kwijt in uh, de hele grote democratiseringsoefening die hier aan de gang is al vele jaren lang. En geloven niet meer dat, uh, dat, uh, dat, dit, dat, dit, dat dit ooit goed komt. Nou, je hebt de andere presidentskandidaat, Isekeli, gesproken. Wat heeft hij gezegd? Wel, hij blijft erbij dat op basis van de cijfers die hij met zijn partij verzameld heeft, dat wil dus zeggen de processen verbaal van de meer dan 63.000 stembureaus, ...die opgemaakt zijn meteen na de verkiezingen... ...want er is in de stembureaus zelf geteld... ...dat op basis van die processen verbaal... ...waar uh, voor het overgrote deel ook waarnemers van zijn partij bij aanwezig waren... ...dat hij zonder twijfel de winnaar is. Met 56% voor hemzelf en 26% voor Kabila. Dat zijn dus eigenlijk met de omgekeerde cijfers... Uh, grosso modo als officiële. En hij zegt van uh, ik, ben, uh, ik ben de nieuwe president van Congo... Uh, ...want dat kan niet anders deze cijfers bewijzen. Het. En nog belangrijker misschien... De enige die ons nu nog kunnen helpen is de internationale gemeenschap. Die moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. En die moet uh, bewijzen dat hij doet wat hij moet doen. Namelijk de vrede verzekeren in de wereld. En, uh, en ervoor zorgen dat dit probleem, deze politieke padstelling, opgelost raakt. Dat is zijn grote hoop en zijn grote betrachting. Maar ja, nou noemt uh, Tisseke, die zegt ook dat hij uh, de, uh, de verkiezingen heeft gewonnen. Uh, dat hebben we eerder gezien vorig jaar in de Ivoorkust... Daar ontstond een oorlog toen allebei de presidentskandidaten de verkiezingen claimden. Ja, ik geloof niet dat het hier in Congo zo'n vaart zal lopen. Er zijn namelijk hele grote verschillen. Het grote verschil is dat je verkeert, die een, een oppositieleider is... die nooit echt macht gehad heeft, niet militair... Ook niet echt etnisch, uh, ook zeker niet economisch. Hij heeft veel minder middelen dan het, uh, dan het regime Kabila. Uh, Joseph Kabina, die zegt dat hij, of hij zegt dat niet, maar de kiescommissie. Uh die overigens geleid wordt door een familie, familielid van hem, zegt dat hij uh, gewonnen heeft. George mm -hmm. uh, Cabina heeft alle macht. Hij uh, heeft het leger, hij heeft uh, gewapende troepen, hij uh, heeft uh, alvast stilzwijgend een deel, een groot deel van de internationale gemeenschap nog altijd achter zich staan. Hij heeft zeer grote economische macht. Uh, denk aan de akkoorden die met de Chinezen onder meer hier gemaakt zijn. Terwijl Shisekegi is een, keer een zeer onmachtig man. Uh, ik ben hem gaan opzoeken uh, gisteren namiddag in zijn relatief eenvoudige huis mm -hmm. in een buitenwijk uh, van, van, van Kinshasa... waar hij onder een aftakje zit... Um in een afstandse stoel en, en waar dat hij eigenlijk alleen maar kan verzuchten dat, dat dit niet correct is. Uh, Bakbo in Ivorcus was uh, degene die dus de verkiezingen voor, officieel verloren heeft... Um, ...en de duiming heeft moeten leggen. Ja, dat was wel de zetelende president. Ja. Het grote verschil is dat in Ivorcus de twee die elkaar bekanten... ...allebei ongeveer evenveel macht en evenveel militairen achter zich hadden. Daardoor kon het tot een oorlog komen... Terwijl hier heb je een onmachtige oppositiekandidaat... en een op dit moment toch nog altijd oppermachtige president... die, die zich laat herverkiezen. Peter Verlinde, VRT-collega, dank je wel voor die toelichting. Sport. Zelfs de Marit Bouwmeester heeft bij de wereldkampioenschappen in Australië... goud veroverd in de laser-radiaalklasse. In de afsluitende medal race eindigden ze als vierde dat was voldoende voor de titel. Er was nog meer succes voor Nederland. Finzeiler Pieter-Jan Posma pakte een zilveren medaille. Hij kwam in de afsluitende race maar één punt tekort voor het goud. Dat ging naar de Brit Scott Charles. De Nederlandse hockeymannen zijn in een toernooi... om de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland als derde geëindigd. Oranje versloeg vanochtend het gastland in de strijd om het brons met 5-3. Bondcoach Paul van As moest na afloop toegeven... dat het een moeizame wedstrijd was... Hij is blij met die bronzen medaille. Wat wel zo is, brons win je en goud verlies je. Dus dit voelt wel toch wel als een stukje overwinning. We hebben onze derde positie in de wereldtop wel herbevestigd. Maar deze was wel met de beste acht. En we hebben in de hiccup natuurlijk gehad in het midden van het toernooi. En ik ben blij dat we nu qua energie uiteindelijk wel toch nog om konden zetten in vechten. Champions Trophy werd gewonnen door Australië. Dat land was in de finale met 1-0 te sterk voor Spanje. In de Spaanse voetbalcompetitie heeft Barcelona de klassieker tegen Real Madrid gewonnen. In het Bernabeu-stadion in Madrid werd het 3-1 voor de regerend landskampioen. Real stond na 22 seconden al op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Benzema. Daarna scoorden Sanchez, Xavi en Fabregas. In de stand gaan Barcelona en Real Madrid nu samen aan de leiding. Verkeersinformatie bij de ANWB Johnson-Hoka. Met de file door op de A67 richting Venlo. Er staat tussen Industrietrein Venlo en Velden drie kilometer. Hoofdpunten van het nieuws. De klimaattop in Durban is afgesloten. Na een verlenging van 36 uur bereikten de deelnemende landen slechts een mager akkoordje. Oneenigheid binnen de coalitie in Groot-Brittannië over de EU-top. De liberaal-democraten vinden premier Cameron te anti-Europees... En VVD-prominent Ed Nijpels, hij vindt dat het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek... bespreekbaar moet worden binnen zijn partij. Tot zover het uitgebreide NLS-journaal. Zometeen omroep Max met de perstribune. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden, de beste scholen van Nederland, technologische ontwikkelingen...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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De haal nog hier over de hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. Gasten natuurlijk naar ene Dirk Scheringa, zakenman. Baas van de DSB-bank, van voetbalclub AZ... Hoe gaat het vandaag de dag met hem? En dit uur een andere zakenman. En bovendien televisieprogrammamaker Harry de Winter. mediaondernemer. Binnenkort na een korte rustpauze weer terug bij zijn oude passie. Televisieprogramma's maken Harry. En wat gaat het worden? Wat het gaat worden is wat ik denk ik altijd gedaan heb. Ik wil graag programma's maken die ertoe doen. Die mijn blik op de wereld misschien een beetje verruimen. Ik wil ook heel graag weer muziekprogramma's maken. Dus een beetje in die richting moet je het verwachten. Straks uitgebreid graag over toen... En nu, en morgen, tv-programma's. Uh, oh ja, we gaan ook weer kassie kijken met tv-gestecent Ron Vergouwe. Ron. Govert, de wereld om ons heen, en daarmee ook de tv, wordt steeds sneller. Maar gelukkig zijn daar de EO en de VPRO met hun eigen slow television... in Frozen Planet en Nederland van Boven. De beelden zijn prachtig, maar ja, tv, dat is meer dan alleen beeld. En ik denk, Harry, dat moet jou aanspreken, hè, Slow TV. Ja, ik denk dat ik uh, uh, uh, mezelf uh, wel een beetje op de borst mag slaan. Dat ik, dat ik die term inderdaad geïntroduceerd heb. Winter Slow TV. Want uh, dat is een hele makkelijk antwoord op de vraag. Mensen, wat wil je voor een televisie maken? Slow TV. Rustig op de bank zitten. Kijken, wat er gebeurt niet? Die duizend shotwissels per minuut. Ik hoor een, uh, een terugkeer van wintertijd. Nou ja, daar ga ik niet over. Hè? Daar gaat de netmanagers gaan. Daar dat is waar. <laughs> ja. Onze vliegende keeper is op pad. Zul van der Wart. 9 december. In 1961 opende Amsterdam, de Jaap-Edebaan, zijn poorten. En uh, tientallen, honderden, miljoenen mensen hebben daar uh, kunnen schaatsen. En vanaf 1961 kon ineens heel Nederland, de top, kon in eigen land gaan schaatsen. En dat verbeterde de prestaties. In Nederland uh, leverde wereldkampioenen, Europees kampioenen. Dan moet je denken aan uh, Stien Keizer, maar ook aan uh, Arts Genk en Kees Verkerk. En met die laatste ga ik zo meteen praten. Om half 1 en om half 2. Depersterbunnen.nl, daar kunt u uw reacties uh, kwijt en tot 2 uur... Blijf aan uw toestel, zou ik zeggen. Zo. Harry de Winter. Harry, eh, bekend eh, en ik meen ook heel rijk geworden eh, van eh, Zeggen ze? het werk als tv-producent. Ja. Eh, ja, zeggen ze. Ja, ja, ja, weet je, ik heb toen in de tijd mijn bedrijf verkocht aan een uh, publiek genoteerd, uh, op de beurs genoteerd bedrijf. Dus er stond gewoon in de krant in de tijd dat ik hoeveel guldens ik verdiend had en uh, sindsdien ja, dat doen journalisten. De, ieder interview opent met miljonair Harry de Winter. Maar vergeleken bij alle anderen sindsdien, de euromiljonairs, ben ik gewoon een arme jongen geworden. Ah. Ah. Nee, je hoeft geen medelijden te hebben. Gelukkig. Ja, ik, ben, ik heb het goed gedaan in televisieland. ja. Het ja, ja, was wel revolutionair in die zin dat je vrij snel als programmamaker dacht... ik begin voor mijzelf. Ja, dat is eigenlijk de schuld van de NCV... Die waar ik na een succesvolle periode op de radio uh, een televisie even mocht maken... En uh, uh, ik was zo'n beetje de enige jongere bij de NCV. Maar het over welke tijd? 1975, 74. Oh ja. En de NCV bestond 50 jaar en ik organiseerde allerlei festivals voor jongeren. En de NCV bracht in vier weken tijd 200.000 jongeren op de been. Dus dat was voor de NCV in die tijd een wonder. Ik was een soort Jan Rietman avant la lettre. En toen kreeg ik eh, ineens mijn eigen televisieprogramma. Ja, ze wisten ook niet wie het moest presenteren, dus dat moest ik ook maar zelf doen. Dat heette de Filter Furoren Show. Alleen na een half jaar vond de NCV eigenlijk wat ik deed, dat hoorde helemaal niet bij de NCV. Dus het bestuur had ook gezegd, dit programma ruikt naar Hashi's. Nou, nou klopte dat niet helemaal, maar ik, bedoel, ik begreep wat ze bedoelde. kwartier Bob Marley en de Welers bij de NCV. Dat is wat anders mijn, dan Aafje Heinders. Ja, af, af, mijn contract werd niet uh, verlengd. En toen dacht ik, had ik net een half jaar televisie gemaakt, toen dacht ik, goh, ik ga het gewoon zelf doen. Ja. Bord op de deur het Idee audiovisuals. Geeft al aan dat ik niet helemaal wist wat ik ging doen. Uh, en zo ben ik spelenderwijs televisieproducent geworden. Achteraf gezien de allereerste in Nederland. Het vak bestond helemaal nog niet in die tijd. Nee, maar hoe heb jij dan dat wiel uit kunnen vinden? Nou ja, ik was dus in het buitenland geweest voor de NCRV En had daar mensen ontmoet die bedrijven hadden die, die televisie maakten. En in Nederland werd televisie gemaakt door de omroep zelf... Dus ik wist dat je dat ook in een soort bedrijfsverband kon doen. Zeg maar, eh, als je er nu naar kijkt, een clubje ZZP'ers bij elkaar... en dan ga je als bedrijf samen eh, programma's aanbieden... zodat je meer dan één programma tegelijk kan doen. Dus 1977 is IDTV toen eh, opgericht, officieel. Ja, en, en je werd een van de grootste, uiteindelijk. In mijn tijd was IDTV uh, uh, met John de Mol en Joop van der ja. Ende... waren wij de drie grootste bedrijven. Zij werden al gauw veel groter dan ik, want zij maakten veel amusement. En zo. Wij waren toch nog een beetje van de high culture en jongere programma's. En we deden al die grote popconcerten. Tina Turner, Pink Floyd, U2, uh, Prince. Dat was toch meer een beetje Amsterdamse... Uh, uh, uh, Grachtengoor, wil ik niet zeggen, maar we waren meer Amsterdams uh, dan, uh, en doelgroep televisie makend dan dat we voor het hmm. grote publiek dingen konden maar, bedenken. Uh, toen nog niet de gedachte gehad van uh, ik heb een eigen productiemaatschappij. Zal ik ook een eigen zender beginnen? Nee, joh, dat is dat dat was dat nog is achter... te vroeg nee, natuurlijk. Ja, maar achteraf gezien is dat nu ik nu hmm. terugkijk, dat is typisch iets. Als je heel lang aan de omroep verkoopt, hè? dat heb ik dus 25 jaar gedaan dan denk je op een gegeven moment dat je het beter weet dan die omroep. Want je denkt, ja jongens, kom op, dat hebben we nou al eens een keer gezien. Dat moet zo, of dat moet zo. Dus uh, TV 10 van Jo van der Ende, uh, Sport 7, Talpa... en ik heb toen een tijdje uh, TV Oase proberen te ontwikkelen. Daarna heb ik meegedaan in het gesprek. Het is typische neiging van producenten om te denken dat ze het beter weten... en dan een zender beginnen, terwijl dat een heel ander vak is hebben wij ondertussen geleerd na, uh, na een aantal ervaringen. Maar ja, het lukt John de Mol dus wel, uiteindelijk? Nee, John de Mol had een eigen station, Talpa. Dat, dat is, is dan niet gelukt, maar hij heeft nu gewoon aandeel genomen... in bestaande zenders. Ja. Ja. Nee, je kan wel met geld investeren in een zender... en daar dan uh, onderdeel van zijn, maar gewoon als producent... met dat die know-how die je dan hebt als producent... een zender beginnen. Nou, dat is, uh, Niet aan het uh, beginnen? Nou ja, het is een ander vak. Ik, bedoel, ik zou het ook wel kunnen... maar dan zou ik echt niks anders hebben moeten doen... de afgelopen 10, 15 jaar. Ja, Maar, maar heb je nog geanalyseerd hoe het kwam... dat jouw zender uh, het gesprek uiteindelijk toch misgelopen is? Ik was maar één van de aandeelhouders. Hè. Ja hoor, uh, uh, naïef in de zin van... Uh, uh, uh, ook een kleine zender heeft uh, relatief veel geld in het begin nodig. En wat wij deden... Met z'n vieren. We stopten er alle vier een miljoen in. En dan nog eens een paar honderdduizend. En nog eens honderdduizend. Maar er had gewoon in één keer 25 30 miljoen ingemoeten. En dan had je een programmering kunnen maken. Uh, die voldeed uh, aan wat je pretendeerde. Waarom pre heb je het niet gedaan? Hadden we het niet. Oh. Kijk. Uh, uh, we, we hadden allemaal bij elkaar wel, wel best veel geld. Maar uh, een investering van 25, 30 miljoen is een veel te groot deel van het vermogen. Dan wordt het echt gokken. En uh, ik heb al eens gezegd, als ik het vermogen van de mol gehad had... Dan had, ik dat, dan had het station nu bestaan. Want dan hadden we er genoeg geld in kunnen stoppen. En de investeerders die we vonden... Hè, kijk, we, we, we kochten toen als groep het NRC... Uh, daar werd het gesprek in opgenomen. En die investeerders die daarin stapten, die zagen gewoon niks in een televisiezender die op korte termijn zoveel geld zou moeten verliezen. Dus... Zullen we nog even luisteren hoe het klonk? Dan weten we waar we ja. over praten. Ja, is goed. Het gesprek: volgens de initiatiefnemers, wereldwijd de eerste zender die 24 uur per dag uitsluitend pratende hoofden laat zien. Geen vluchtige gesprekjes, maar diepte-interviews van een uur. Maar volgens tv-critici en mediastrategen kan het nog lastig worden om adverteerders te vinden voor dit soort programma's. Eerst gaan we praten met Harry de Winter, want kondigden we aan, gaat een nieuw televisieavontuur beginnen. Een participatie in een bestaand avontuur, namelijk het gesprek. Televisiezender Het Gesprek houdt op te bestaan. De interviewzender komt al een hele tijd met tegenvallende kijkcijfers en inkomsten. Algemeen directeur is Harry de Winter. Misschien moet ik wel toegeven dat wat ik al die jaren gewild heb, niet kan. dat dat eigenlijk niet bestaat. Ah. Valt er nog iets aan toe te voegen? Nee hoor, ja, nee, het, is, het is echt zonde. Ik weet echt zeker dat voor een, een, zeg maar een canvas, een Nederlandse versie van Canvas echt een gat in canvas de Canvas is België? Het Belgische zender die de, de, de, documentaires, achtergrondinformatie, talkshows. zoals het programmering doet, dat daar een plek voor zou zijn in Nederland. Alleen ja, we hebben het niet, niet gered. En dat, ja, ja. Ik mag ook wel eens een keer iets Streng hebben wat, wat niet lukt: nee, als <laughs> zondagskindje. Ja. Kijk, ben je op zondag geboren? Uh, ja. Kijk. Jij ook. Ik ook. Mm -hmm. En dat, dat voelt tot op de dag van vandaag zo. Dat ja, is maar zeker... kinderen moeten af en toe ook wat tegenslag ja, hebben. Te leren ze kan van. niet alleen maar de wind mee. Ja. Nee. Wij vragen onze gasten, Harry Doorgaans, uh, wat is hun nieuws van de afgelopen week? Ja, en toen uh, ik daarover gebeld was, zat ik in de krant te kijken. En ik dacht, ja, wat is het nieuws van de week? Daar kan je natuurlijk niet omheen. Dat is natuurlijk de eurocrisis. En uh, gisteren las ik een, uh, in het NRC een stukje van iemand die zei... Uh, uh, ja, het is leuk dat ze de volgende crisis nu hebben opgelost. Hè? Dus met de regels die ze gesteld hebben. Maar de, deze crisis is niet opgelost en er is ook geen geld voor. Dus natuurlijk hadden we het over de eurocrisis moeten hebben. We hadden het over Rusland moeten hebben. We hadden het over Congo moeten hebben. op dat moment las ik in de krant dat mij gevraagd werd over Buma... Ja. En toen dacht ik, ja, dat is nou zo'n klein iets om grumpy over te zijn. Hè? Dus een beetje boze. Dat Dus de auteursrechtenorganisatie, ja, waar ja, je ook, waar al... misschien geld van krijgt als je Ja, ja krijgt. Waar, waar, waar wij bijvoorbeeld al heel lang ja. geld van krijgen voor lingo. Ja. Uh, um, maar daar is al jaren een over. Oh. En uh, ik las op dat moment dat jouw redacteur meebelde, belde, las ik in de krant van die directeur die er dan eindelijk uitgegaan was. En ik dacht, ja, hoe lang ettert dit al in dit niet-corrupte niet land, want dat vinden we van onszelf. Uh, d -d -d -d Deze rechtenorganisatie wordt gerund door mensen die daar ook belangen, uh, zelfbelang in hebben. En dat kan niet. En er zijn mensen als Sink Westbroek vechten daar al jaren tegen. En ik hoop dat het nu de aanleiding is om daar uiteindelijk echt schoon schip mee te maken. Bestuurslid Jochem Gerrits heeft, nadat hij vorige week in opspraak raakte, zelf ontslag genomen. Gerrits legde vorige week zijn functie al tijdelijk neer na een uitzending van Pauwnieuws. In de uitzending was te horen dat Gerrits een componist wilde helpen in zijn conflict met Buma Stemra. De componist wil geld van de auteursrechtenorganisatie. Zijn muziek is op miljoenen dvd's te horen, terwijl hij daar nooit een cent voor heeft gekregen. En daardoor loopt hij een miljoen euro mis. Bestuurslid Gerrits wilde de man wel helpen in het conflict, maar wilde in ruil daarvoor wel een derde van het bedrag dat de componist van Buma zou krijgen. Ja, dat is echt geen uitzondering. Dus ik wou het nog maar eens even gezegd hebben. Ja. Laat de overheid een eind maken aan deze onzin van de dubbele belangen. Het gaat over duizenden, tienduizenden muzikanten die daar heel hard voor moeten werken en wiens belangen gewoon niet goed behartigd worden. Rob Holland uh, voelt ook al langer. Ja, gestrijd, die, wo die wordt dan de deur uitgezet. Ja, en uh, en, en uh, René Vrogen doet het ook. Kijk, het, het komt uit alle lagen van de muzikanten die zich daartegen verzetten. Het is maar een klein onderwerpje, dus uh, we hebben het even genoemd. Zometeen uh, meer Harry de Winter. De perstribune. Een paar uh, zaken uit het medianieuws die ons zijn opgevallen. Afgelopen maandag besloot de NPO, dat is het overkoepelend orgaan... van de publieke omroep, dat de geplande jaarlijkse aflevering... van Sinterklaas in Zeesamstraat niet door kon gaan. In plaats daarvan konden de kinderen en, uh, en ouderen op Nederland 1... een registratie zien van de verhoren van de politieke commissie De Wit. Wouter Bos zat er te praten en van de week zei hij nog bij Paul Witteman... ja, mijn kinderen hadden er ook de pest in dat Zeesamstraat <coughs> niet doorging... en hun vader op de televisie was. Hoewel uh, de uitzending wel uh, van Cezamstraat eerlijk is eerlijk op uh, zondagmorgen vroeg te zien is geweest, waren de makers toch boos. Paul Hanen in het. Uh personage van dominee Gremdaat reageerde in zijn wekelijkse column op internet woedend op die gang van zaken. Altijd wordt sesamstraat opgeofferd. Terwijl die enquête makkelijk naar een van die tientallen digitale zenders had kunnen gaan. hadden die nog nut. Ze hadden dat godverdomme bij een voetbalwedstrijd moeten doen. Nederland tegen Spanje vervalt vanwege politieke enquête. Nee, want dat durven ze niet, want dat gaat kijkers kosten. Wat een totale minachting voor de meest kwetsbare onder ons. Wat is het voor een die zo'n beslissing neemt. Hoort zo iemand eigenlijk niet opgepakt te worden? Of TBS levenslang? Ja, maar nou, zit wat in natuurlijk. Hè? Ja, het was ook nog een. Het was toch ook een samengevatte montage van, van wat Wouter Bos gezegd had. Ja, ja niet helemaal treurig, slecht. He? Iemand ja. zonder kinderen die dat besloot. Het weekblad Grazia is tijdens het jaarlijkse tijdschrift, de gala, gekozen tot tijdschrift van het jaar 2011. Linda de Mol en Eeldo van der Bijl van de maandelijkse glossie Linda... werden samen uitgeroepen tot hoofdredacteur van het jaar. Bij de overige prijzen werd nieuwe revue geëerd... voor de beste reportage van het jaar. Het kinderblad Bobo kreeg een innovatie-award. En modeblad L kreeg de prijs voor beste Art Direction. Dus hoe het blad is vormgegeven. Tot slot, Libelle hoofdredacteur uh, Frank Saastuik... kreeg een prijs voor al haar werk binnen de tijdschriftenwereld... Ja, ik vind het nog een wonder dat die tijdschriften allemaal boven water blijven. En ook nog groeien in een tijd van internet. Ja, he, he, beboel, uh, uh, Ze zeggen al jaren dat die televisie gaat verdwijnen vanwege de internet. Nou, uh, dat groeit ook. En dat die bladen, wat is echt, dat, dat zijn toch dingen die je op internet makkelijk ja. bladen doen. kopen, lezen. Ik heb één abonnement op de Vanity Fair... F, uh, en dat is een, in mijn ogen een fantastisch Amerikaans blad... wat een combinatie doet van uh, goede interviews en achtergrondverhalen... en, en ook lekker roddel en uh, uh, nieuws over de film en televisiewereld. En verder lees ik kranten, maar het tijdschrift niet. Nee. niet nee. Het NOS journaal. woensdag unieke videobeelden van de farc strijdster Tanja Nijmeijer. Ze hadden de beelden gekocht van een filmmaker... die eerst de beelden had aangeboden aan de Wereldomroep. Maar die hapte niet toe. De NOS kreeg de zaak daarna exclusief in handen. Het 8-uur journaal opende daar uitgebreid mee. Al kwam er van alle kanten toch een hoop kritiek... op de onafhankelijkheid en de nieuwswaardigheid van die reportage. Maandenlang was ze uit beeld. Er werd beweerd dat ze was gedood... bij een grote aanval op een varkamp in september... Voor Jaar maar Tanja Nijmeijer overleefde als zij de bommen afschieten. Hoor je? En ik hoorde boven mijn hoofd, hoorde ik, ik denk, een stuk of 20 bommen. Ik dacht, hier kom ik niet meer levend uit. Dacht ik, Tanja Nijmeijer in de jungle ze babbelt wat met een andere varkstrijder en kookt een maaltje. <tied> Dan uh, uh, het Nieuwsuur, Pauw en Witteman, ging ook uitgebreid in op die exclusieve beelden. Harry, heb jij de, de reportage nee, gezien? Nee, nee, nee. Het was een heel verhaal, ik, hoor. Ja, ik ben een... Uh, ik, ik kijk niet zoveel televisie eigenlijk nog. Pardon? Ik echt, nee, ik ben een maker. En het uh, maken is het leukste wat er is. Maar dan wil hij zeggen dat je heel veel tijd overhoudt om ook gewoon echt naar die televisie te kijken. Dus uh, de, deze reportage... Uh, ging aan jou voorbij. Ja, heb ik niet gezien. Vertel. Nou ja, vertel. Het, het ging minuut te lang door over mevrouw... Uh, die in de jungle aan het vertellen was met een uh, Kalasnikov in de hand... dat de kogels over de hoofd uh, vlogen en de bommen vielen. In andere woorden uh, was eigenlijk niet zo interessant. En, en ja, de vraag was, zijn het, zijn het recente beelden? Uh, van, van hoe lang uh, geleden zijn ze? Uh, is er gemanipuleerd met die zou beelden? zou ook van voor het monument hebben dat, kunnen zijn. Dat zou allemaal maar kunnen. Ja, dat kun je niet even met een telefoontje uh, controleren. Nee. Dus. nee uh, een van de dingen die mij leuk lijkt op televisie mm -hmm. is uh, dat als er een talkshow... Uh, de, de nieuwe generatie is zo snel op de computer dat je bijna live in een talkshow factcheckers kan hebben. Dus die binnen, uh, binnen 30 seconden kunnen checken of iets klopt of niet klopt. En dat lijkt me van een talkshow een geweldige toevoeging. Een mooie aanvulling, ja, ja zeker. Ja. Spreekt mevrouw hier, of meneer, de waarheid? En, ja. uh, hoe, hoe oud ja, is het verhaal? Want, want al die politici en al die mensen die ik voortdurend mm -hmm. bij Paul Witteman uh, uh, of in welk ander programma dan ook uh, feiten en, en uh, uit onderzoek blijkt, uh, horen ze ja. En het grappige is als je dan... Ik uh, had het met de jongens van de Next over, de uh, NRC Next. Die zijn echt, uh, dat zijn echt van die uh, uh, ja. factcheckers. Ja. Die kranten staan ook meer facts in dan echt specifiek nieuws. En dat, dat, dat, dat, dat je dus zodra iemand in een programma zegt... ja, uit onderzoek blijkt, dan zeg waar dan en wanneer. En dan kunnen we meteen even checken, want dan wordt een hoop onzin verteld. Ja. Deze week maakte de Tros haar programmering bekend voor het nieuwe jaar. De omroep komt onder andere met een programma over fatale fouten bij het Openbaar Ministerie... en met een kinderversie van de succesvolle formule Bananasplit. Maar uit de perspresentaties bleek vooral dat het aantal presentatoren uit het vissersdorp Volendam... Ja. erg dominant begint te worden. Ik ben Katja. Ik ben Simon. En ik ben Nick. En uh, wij gaan het programma Nick tegen Simon maken. Dag, ik ben Jan Smit en ik ga het komend seizoen voor de Tros... het Nationaal Songfestival presenteren, beste zangers van Nederland. En Gewoon Jan Smit gaan we maken. Tros, muziekfeest op het plein. En alles wat ik nog niet mag vertellen. Ik ben Frans Bauer en volgend jaar zie je mij natuurlijk terug met Bananensplit maar ook met een nieuw programma dat heet De Zigeuner Nacht. Ja. Nou, ja, Die komt nog gelukkig ergens uit Limburg, maar de rest is allemaal Volendam. Ja, he? het is uh, De Vros geworden. Hè? Volendamse radio- en televisieomroep. De wat zou Vros. dat Vros zijn? Hè? Nou, uh, de Volendammers zijn in, uh, in de muziek wel altijd degene geweest die een heel erg groot publiek met hun, hun, hun liedjes konden bereiken. Hè? Dat is echt al honderd jaar zo. Dat vroeger Den Haag, het laatste jaar is dat Volendam. En, en Volendam heeft nu gewoon de tros overgenomen. Dat vind ik wel grappig. Het is eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk <laughs> dorp, Dorpstv, wat de rest van Nederland ook leuk vindt. Goed. Althans, een gedeelte van oh, de rest van Nederland. Zeker. Nou, okay. dit was het media-nieuws. Ja. Ben je een voetballiefhebber? Heb je daar enig verstand van? Uh, uh, nee, nee, nee. Ik weet dat er vandaag volgens mij uh, Real Madrid-Barcelona is, want dat is wel zo'n zo wedstrijd die ik misschien wel wil zien, alhoewel ik geen idee heb wanneer die, wanneer die is. Ehm. Uh, ik werd wel eens gevraagd, uh, ik kwam Jack van Gelder bij de benzinepomp tegen... en die zei tegen mij, hé hey Harry, het was tijdens zo'n WK... dat hij iedere dag zo'n uitzending had, uh, kom hier vanavond even in de uitzending. Ik zei, ja maar jong, ik weet er niks van. Ja, dat vind ik juist leuk. Nou, toen uh, werd ik een uur later gebeld door een juffrouw... en die zegt nou, um, uh, u moet sowieso laat daar en daar zijn. Ik zei, uh, wie, is, wie is er nog meer te gast? Zei ze zei, ten, ten kate. En ik zeg ten kate, ten kate, wie is dat? Weet u dat echt niet? Ik zei, nee, serieus. Oh, uh, wacht even, ik bel u zo terug. Toen belde ze terug. Ja, ik heb het even met check over gehad. Maar dat, uh, uh, dat het gaat niet door. Want als u niet weet wie Tenkaat is, dat was dus uh, de toenmalige trainer van Ajax. Wist ik veel. Ik ken wel Van Gaal en ik ken Van Basten en ik ken Hidding en ik ken van Anne. Maar ik ken Tenkate. Nooit van woord. Nee, nee, nee. Dat is niet erg toch? Nee, met... nee, nee, het is niet erg, maar wel als je in een voetbalprogramma... Dus ik uh, zit nu eigenlijk te voor te het eerst in een soort... Want dit is onderdeel van langs de Lijnen, dit programma. Ik zit voor is het dat eerst, zo? Voor het eerst ja, stond in de gids. Oh, dit is Max, hoor. De perstebrunnen. Oh, ja. De gids staat inderdaad Radio oh. 1 uh, langs de Langste Lijn. Moet je dus dan, dan controleren, dan, ja. Ja, drie, Ik heb drie gidsen gekeken. Zo. Echt raar, hè? Ja, dus ik zit stiekem even in langs de langste lijn. Best op, ik zit toch nog eens in het sportprogramma. In de festival. In, in ieder geval bijna, bijna op, op, op de tribune, uh, in dit geval in Venlo. Want daar speelt uh, de plaatselijke VVV. Ja, niet, niet de VVV van Venlo natuurlijk. Uh, tegen, u begrijpt het, hè, tegen Roda JC. Frank Wilaert. Wel de VVV gehovert. De ja, rest maar één echt VVV. En dat speelt toevallig in Venlo. In de koel cool tegen Rodier C. De regionale derby. Het is 0-0 na drie ja. minuten. Na vier minuten is het inmiddels. Het had 1-0 voor Roda kunnen zijn als Donald zijn kans had gemaakt. Moet ik nog verklappen dat uh, Real Madrid tegen Barcelona gisteravond was voor uh, Harry? En zal ik dan de uitslag verklappen ja, ga, Harry? Ja. ga je terugkijken, Harry, of niet? Ja, maar ik wil het wel weten. Oké, okay, dan werd dat 3-1 voor Barcelona. Dan ben je okay. gelijk helemaal bijgepraat. Maar deze wedstrijd dus nog... Dus nog 0-0. En een andere trainer bij VVV, hoewel we de naam wel kennen. Klen de Boek. Afgelopen week gaf hij er de brui aan bij de ploeg uit Venlo. Hij zag geen perspectief meer. En voor hem in de plaats nu op de bank, Wil Boessen. Hij nam het vorig jaar ook al over van Jan van Dijk. Hij weet dus hoe het is om deze club te redden en in de eredivisie te houden. Vorig jaar is hem dat gelukt. Toen met ultra defensief voetbal om te beginnen. En nu probeert hij het met redelijk aanvallend voetbal. Alleen heeft dat nog weinig succes. Want de eerste grote kans was dus voor Rodiers. En Rodie SC is bezig aan een hele goede serie vlak voor de winterstop. Namelijk al drie wedstrijden op rij gewonnen. Vandaag zou moeten kunnen, normaal gesproken voor Rodie SC. Ook al is het een uitwedstrijd. En volgende week wacht nog in de laatste ronde Excelsior. En dat is ook een ploeg waarvan gewonnen kan worden. Kortom, Rodie SC zou een hele goede serie kunnen neerzetten. En dat zou het dan vandaag onder andere moeten doen door te winnen van VVV Roda. Altijd in dezelfde opstelling. Dat geldt ook eigenlijk voor vandaag. Geen grote verrassingen. Wielaert is weer terug in het elftal. En, en die staat er eigenlijk ook altijd in. Dus uh, voor, hij staat er in de plaats van Vukovic. En de andere tien namen zijn voor de kenners in ieder geval wel bekend. Vijf minuten zijn we onderweg. En er is eigenlijk nog niks gebeurd in de tijd dat ik zit te praten. Dus is het nog steeds 0-0. Klend boek, zegt je ze ook niks, hè, Harry? Nee, nee. Ja, jongens, ik, bedoel, Ach, ik ben, uh, ik ben heel passen. erg intelligent en ik weet heel erg veel. Ja. Maar ja, het, sport is nou eenmaal... Ik train drie keer in de week, hè, voor de conditie en, uh, Maar ik ben niet. Ik, ik bedoel, ik heb Ajax van de week wel gezien. Ik ben niet gek. Maar wat, wat, uh, wat train jij dan? Uh, cross trainen. Dat is goed voor. Is je, dan weer? Ja, cross trainen is zo'n apparaat waar je op staat en zowel je armen als je benen traint. Het is goed voor mijn rug. Oh. En dat heb je bij oude man heb je dat nodig. Uh, Dank je het, wel. Wat, <laughs> Ik vind het allemaal een enge apparaat hoor eerlijk gezegd. Nee, dit is echt goed. Ik kan geen kwaad. Straks meer Hardy de Winter en de wekelijkse tv-recensie natuurlijk... van Ron Vergouwen in Kassie Kijken. Eerst uh, Jules van der Wart. Jules, uh, ga je gewoon. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De, vliegen. de vliegende kiep. Ik denk dat het het kampioenschap was 62 hier op de IJsman. In Amsterdam. Maar dat is zijn mooie verhalen, Kees van Kerk. Jaap Edenbaan bestaat 50 jaar en er is nu een reunie. en overal komen de schaatsers vandaan. Wat doet dat jou? 50 jaar Jaap Eden. Nou ik heb, ik heb al beginnen met ome Jaap. Die is naast me. dat is de directeur van de schaatsfabriek Viking. Nou ze zijn zoon overgenomen de laatste jaar want ome Jaap die, die komt al jaren bij ons in Noorwegen. En die wordt in, de, in maart wordt hij 100 jaar. En toen wij dus hier aan trainen waren en het Nederlands kabus gebreden... Wat Joop van den Berg, dat was niet net die aan het woord was. Dat hij mijn, mijn verslag had. Toen zei, ome Jaap tegen mijn vader. Kennen die jongen? Ja, zei mijn vader, is mijn zoon. Hij zei, dat kan een goede worden. Dat zei hij in 1962. En nu is hij 100 jaar. In maart. En een grote naam in de schaatsporten. Ja, hij is, hij, hij is groot door zijn daden, niet door zijn... Uh, uh, uh, hij, hij was dus, Nederlands-Cabuse was hij aan het meedoen. Het, het ging dus door de oorlog, liep het een beetje mis. Maar wat die man voor al die mensen, bij het schaatsen, door het schaatsen... Uh, schaatspullen, uh, service... Hij was in Insel met zijn vrouw op vakantie. Toen zei ik, ik wil wat nieuwe ijzers in mijn uh, schaatsen hebben. Hij zegt, nou, dan zullen we eens even kijken. Toen zei hij met zijn Zo'n warmapparaatje erbij met je gas. En twee nieuwe buizen erin gezet. En twee uur daarna reed Twee wereldrecords. Kijk, dat is service. Dankzij Jaap Havenkotten. Zijn, zijn ja. vikingsgraad. Senior. Senior. Ja, senior, ja. ja. En weet je nog dat die in de eerste, uh, eerste straat zat daar? Uh, hier in de kleine fabriek? Is het, is het... De Oosterparkstraat? In de eerste Oosterparkstraat. De eerste zaak was in de eerste Oosterparkstraat of tweede? tweede? Tweede. Tweede. En dan weet ik dat ik jou versloeg op schaatsen. Die kreeg ik van Henk van der Gift. Maar om Jaap was gelijk bij mij om hem naar die eerste Oosterpijkstraat te halen. En ik kreeg gelijk nieuwe schaatsen van hem. Want hij wilde natuurlijk hebben dat iedereen op uh, Havenkot is schree. Ja, maar zo was het in die tijd, want er was alleen maar Havenkot, denk ik, toch? <tus> nou, ja, dus wat hij net zegt, Henk van der Grift, die is in Noorwegen kampioen geworden. Dus die hield het op de Noorse ving. En uh, die, die is geïmporteerd in Nederland, want die is ten eerste veel duurder. Maar die had de naam mee, van Jan Maranders, Knut Johannes, al die kampioenen, die hadden erop gereden. Dus, maar ik kreeg ook een aanbieding van iemand tijdens het jaar na de Olympische Spelen. Toen was ik twee keer wereldkampioen. Toen zei er iemand tegen mij, je krijgt zoveel geld als jij op, op wing gaat rijden. Ballengroet. Hoeveel geld was dat? Het ging nog om guldens in die tijd. Nou nee, dat was toen een hoop bedrag. Maar toen zei ik, ik ook eerst even met mijn trainer praten. Hij zei, die, maar dat moet je niet doen wat dat... Nou, ik heb het ook nooit gedaan. Ik heb vooral jou op tien jaar service gehad. En ik werd zeker, dat ik nou zeg, ik wil morgen een rondje rijden... naar dan stuurt u mij naar de fabriek, dan kan ik spullen halen. Ja, mooi is dat, hè? Ja. En dat Ongelopend. zijn die herinneringen, hè? Vijftig jaar Jaap Ede. Uh, want jij, ja, uh, we zitten nu in de in de Schaats, maar dan heb jij ook een bijzondere herinnering aan. Want er is iets vernoemd naar jou hier. Ja, ik ken de baas, hier is Jackie, En die zegt, uh, ik heb een brouwerij die wil wat geld geven... om hier een klein vergaderzaal te maken. Of, of een klein kroegje te maken. Waar we dus, dan gaan we straks naartoe, het minder ja. druk wordt. Jij komt ook uit de kroeg? Ik kom uit de kroeg, ja. En toen zei ik dus tegen hem: Ja, maar jij hebt, een jij hebt een brouwerij waar ik het niet eens ben. Want ik heb altijd met een andere brouwerij gewerkt. Met schaatsproeven en sponsoring zonder geld. Alleen maar feesten op de brouwerij. En dat bier verkochten wij thuis. En nu heb ik al meer dan 50 jaar Heineken verkocht. Ook in Noorwegen. Ja. Je mag niet zoveel reclame maken. Nee, doe het niet. Maar wat je hier wel hebt, is, is geen kroeg, maar een bocht toch? Zo? Ja, ik zeg: het moet geen Kees Kroeg zijn, geen Kees Bar. Ik ben hier duizenden keren door die bocht gereden op schaatsen en dat moet dus de, de Kees van moet moeten en dat heet hij vandaag. En zo meteen gaan we verder praten en dan ga je nog iets bijzonders doen. Wat ga je doen? Ga ik met mijn broer en nog een kennis die ik 40 jaar geleden ontmoet heb. Gaan we een partijtje op het, op het, op het, op, op het accordion. Kijk ja. dat de mensen mee willen zingen. Nou zo even luisteren. Ja prima. Kees Verkerk, herinner jij je nog, uh, Harry, dat hij ooit uh, ja. ergens in de jaren 70... ...honderd gulden vroeg, samen met uh, uh, ja. Arts Schenk, aan Theo Komen... ...voor een interview? Ja, maar, de heren hadden ineens uh, ja, uh, mij hadden ze iets ineens van professor. Nee, nee, dat kreeg je dan zo. Casey en Art, dat ja. is mijn tijd inderdaad. Nee, het was duidelijk dat ze ineens een manager hadden. Hoor. Waarschijnlijk ja. uh, iemand die bij hun in de buurt woonde. Ik zei, jongens, je wil altijd even geld vragen. Nee. Hè. En dan, kom, hoor, die kan vast wel honderd ja. gulden betalen, ja. Ja, nou, Theo vond alles best, als het maar geen geld kostte. Ja. He, en Zeker niet zijn eigen geld. Goed, uh, Jules, we komen bij je terug. En dan uh, zijn we benieuwd of Kees nog even uh, zijn muzikale uh, capaciteiten ten <laughs> gehoorde brengt. Uh, Harry de Winter, we gaan uh, terug naar je roots. Dat laten we even horen. Wat maakte jij in het verleden? Dit is Lingo. Er is wel iets gegroeid. Het pleidooi. Het is een, ja, een deel van je leven geworden. Het kan ook niet anders. Wacht even, begrijp ik het nou goed. Mama krijgt 10% van de aandelen die je nog bezit. Die krijgt 10%. Maar dan zijn wij dus mede-aandeelhouders. Precies. Wat kunnen we ermee doen met die aandelen? Niks mee doen in de la leggen, Elise. En met de kerst gebruiken als servet. Goedenavond. Welkom bij Wintertijd. Vandaag is mijn gast de jongste gast na 60 afleveringen Wintertijd. Thomas Akda. Hallo, welkom. Hallo. Ja. ja. Nou oh ja, dit is uw leven, een kleine, ja, kleine gegeven. Ja, ja, ja. Nou, okay, ja, in ja. 40 seconden gaan we toch langs Linglo. Pleidooi, ja. oud geld, wintertijd. Ja, het is een mooie, mooie combinatie van, uh, van de hmm. honderden programma's die er gemaakt zijn. Maar dit is inderdaad wel een paar dingen die er echt uit uh, springen. Uh, dankzij bijvoorbeeld Lingo konden wij uh, series als Outgeld en Pleidooi maken. Maar dat heeft veel geld opgeleverd. Uh, Lingo levert tot de dag ja. van vandaag voor IDTV heel erg veel geld op. Ja. Ik bedoel, dat is wereldwijd, hebben we daar toen de rechten van gekocht. En, uh, uh, het loopt in Nederland nu 30 jaar bijna, geloof ik. Iedere dag, dat is een soort droom van iedere televisieproducent. Maar ja, dat gebeurt je natuurlijk maar één keer in je leven, iets wat... Op die manier uh, uh, is zelfs uh, de regering er zich mee bemoeid. Ja, de premier die was nog tegen opheffing. Ja, maar en komen dat komt omdat hij de vriend was van de ja. vader van de presentatrice. Maar goed, maakt niet uit. Ja. Het, het lingo is het tot, tot de dag van vandaag iedere dag. Uh, en dat is natuurlijk echt grappig als dat ja, gebeurt hier. Maar mee, heb ja. je ooit gedacht, uh, dit is een goudmijn die ik hier heb aangeboord? Nee, het grappige was dat, dat, uh, dat ik dat pas uh, dacht... toen iemand in, in Amerika op een beurs tegen mij zei... is jouw bedrijf te koop? Ik zei, nou, geen, hè, toen was het echt nog niet aan de, aan de orde. En iedereen was nog gewoon een bedrijfje. En ik zei, ja, is dat dan wat waard? Ze zei ja, wat is je omzet? Ik zei, nou, 50 miljoen gulden. En toen zei hij, nou... Dat is dan ongeveer waar. Je kan heel ingewikkelde berekeningen maken. Hmm. Ik dacht, ja, doei. Leuk. Ik zei nou, kom maar kijken in Nederland. En uh, toen was ik terug in Nederland, dacht ik, nou, die komen nooit. En twee weken later kwamen ze met tien man. En uh, een jaar daarna had ik het eerste helft van het, programma, van het, hmm. uh, van het uh, bedrijf verkocht. Ja. Kijk, en, maar op welk moment dacht je, uh, op heden, ik ga weer televisie maken? Nou, uh, na het gesprek, wat toch een soort uh, uh, kater was, uiteindelijk heb ik eens, uh, uh, een sabbatical genomen, ben ik echt uh, de wereld over gaan reizen en uh, in Frankrijk is flink in mijn atelier te keer gegaan met het maken van allerlei collage en allemaal onzin dingen, maar gewoon mijn energie en creativiteit kwijt kunnen. En toen had ik bedacht van uh, of ik ga uh, echt ophouden met werken... want voor het geld hoeft het dus niet. Um, of ik ga weer iets beginnen. En, en toen dacht ik, ja, iets beginnen? Wat, wat doe je nou, man? Heb je nou, doe nou eens rustig. Maar ik ben erachter gekomen, als ik in Amsterdam ben... als ik in Nederland ben, dan wil ik gewoon werken... en dan wil ik doen waar ik goed in ben. En dat is het maken van televisie. En dan uh, wil ik daar ook weer de beste in worden. En, en dat gaat heten? Uh, Safati Media heet dat nieuwe bedrijf. Wat ga je doen? En uh, het, het idee is dat we uh, televisie gaan maken. Uh, ik hou heel erg van die timeslot van, van, de, van, van zondagavond, uh, zeg maar half negen tot elf. Waar uh, in Europa zat, waar de Beagle zat. Dat soort uh, programma's als Van Dis op reis. Uh, oh ja. uh, televisie waar je op de stoel gaat zitten, op je bankje gaat zitten met een glaasje wijn. En waar je naar kijkt. en waar je Slow. A, slow. En B, uh, dat je denkt... oh, is dat zo? Daar, waar je iets van oppikt. Mm. Het hoeft geen educatieve televisie te zijn... maar wel iets waar, waar, waarvan je denkt... god, dat is interessant, heb ik altijd willen weten. Ja. Dus dat soort televisie... Ik, ik gemaakt, onderbreek je nu even, want alles wat je nu zegt... Het is toch gaat, geen doelpunt? Gaat, nee, gaat, nee, nee oh. de, het is veel aardiger, <laughs> denk ik, voor jou. Want alles wat je nu nog zegt... gaat af van de tijd van degene die ik nu aan de telefoon heb. Goede, goedemiddag, mevrouw de actrice. Goedemiddag. Yvonne van den Hurk. Goedemiddag. <laughs> Ja, nu denkt u, wat is er aan de hand? Ja, dit, is, dit, is, dit weet Hardy niet. Maar, uh, althans, dat, dat wij dit gesprek nu op de radio voeren. Maar dat is zijn vriendin. Dat ja. weet hij wel, natuurlijk. Ja. ja. Hallo Yvonne, goedemorgen. Die op bezoek is bij, uh, bij, ja. bij haar oude moeder in Den Bosch. Ach, wat aardig. Actrice in, in Pleidooi, uh, natuurlijk. Uh, uh, mevrouw Van der Hurk, hoe zou u uh, Harrie omschrijven als tv-producent? Is daar een etiket op te plakken op hem? Uh, niet één etiket, wel een aantal. Maar wat ik voornamelijk, want ik heb natuurlijk wel even over nagedacht toen jullie me vroegen zeggen ze iets over, ja je partner, het is altijd heel dubbel en moeilijk. Maar wat voor mij naar boven komt is uh, de naam wat hij heeft gegeven aan zijn bedrijf destijds IDTV. Nou, daar zit Harry helemaal mee vol. Hij is altijd uh, staat open. Voor iedereen die met een goed idee komt. komt. Af en toe word ik er helemaal moe van. Ik denk, ga je daar nou mee praten met die? Maar hij is altijd op zoek naar nieuwe ideeën die hem voeden. En hij is ook niet zo dat hij dus alles dan maar gaat produceren. Hij is ook hartstikke recht voor zijn raad van, nou uiteindelijk ketst hij het af. Maar in eerste instantie staat hij altijd voor alles en iedereen open ja. die met een goed origineel creatief idee bij hem komt. En ah. dat is denk ik een hele grote kracht van hem. Ja. Aardige woorden. Uh, ja. En nu. De, uh, Harry voelt hem aankomen. De, de andere kant van de medaille? Een minpuntje? Nou ja, dat, hij, dat hij dus, dat ik denk van ho, ho, ho, doet even wat rustiger aan. Dat, dat bestaat gewoon echt niet in zijn leven. Wat hij net al beschrijft van. Nou, als ik in Amsterdam ben, dan is hij continu bezig. Want het lijkt wel of hij continu zijn oren. Als een al zijn pori open heeft van. Ja nieuws te vergaren of nieuwe ideeën te vergaren et cetera. dat, dat is dit in, uh, dit in, Harry in dit, de kern. Dit in dus ik zou zeggen dat die makken van nou uh, doe het wat rustiger aan. Ja, wel voor... sloot, wel die slo vier, maar niet zelf sloot. Niet, niet. Dus de, de, de die, ja. die van van de Hurk die je nu ja. aan de telefoon hebt, mijn vriendin, dus die uh, moet moet zelf wat zeggen, want die is dag en nacht met de voorstellingen bezig en ja. in, daar is ook nooit een moment rust hoor. Dus uh, nou, ik ben nog tien jaar jonger, hè? Ho -ho. Dat gaat tellen, hè? We tellen nu, Harry. Ze zijn nu aan relatietherapie op de radio aan het doen. Dat is wel uniek, heb ik nog nooit ja, gehoord. Als het, als het maar slow gaat, dan, dan kunnen we het allemaal goed volgen. Dus, uh, ja, maar wat, wat is er dan zo bijzonder aan de mens, Harry? Yvonne van den Hulk. Ja, uh, kan jij dat zo in een paar woorden over je eigen vrouw zeggen, of vriendin of man? Nou, bijzonder aan. Nee, ja, dat wat ik net heb gezegd, dat hmm. iemand is die open is. Die, uh, ook al uh, maak je een keer een misser... de volgende keer weer net zo open en uh, positief je tegemoet treedt... dat doet hij ook met de mensen met wie hij werkt... maar dat doet hij ook met zijn relaties en familie. Is, is echt in dus de, de, de hoofd. Het is een hey, positief nu... ingesteld iemand. Dank dat, je, uh, schat. Het wordt nu echt Zien in de, de hoofdrol. Wie komt er ja. nog? Wie komt er nu? Mijn vader? Nee, nee, nee. We gaan jouw partner Yvonne van der Hurk bedanken... voor haar aanwezigheid in dit programma. Zie je straks, Yvonne. Okay. Uh, Harry, maar ga, ga, ga je wel weer een nieuwe drama-serie maken? Zoiets zo nee, moois als Nee, Ik ben door, uh, dit bedrijf, Safati Media, uh, uh, begonnen samen met Gijs van der Westerlake. Gijs van der Westenlaken heeft een filmproductiemaatschappij. Daar wordt het drama gemaakt. Ik ga echt proberen talkshows, documentaires en uh, dat soort programma's te maken. De rubriek Kastie Kijken van Ron Vergouwen gaat deze week over snelle en langzame televisie. Was er nog wat op TV deze week? Kastie Kijken met Ron Vergouwen. Vroeger opa vertelt even, was het weekend altijd bedoeld om even lekker te ontspannen. Maar wie tegenwoordig de tv aanzet, komt in het weekend allesbehalve tot rust. Ja, en aan al dat wilde weekendgeweld is nu een nieuwe druktemaker toegevoegd, cabaretier Guido Weijers. Hij maakte de overstap van SBS6 naar de KRO met een humorshow... Weijers ontweekt, waarin hij de week doorneemt. Maar ik kan meteen zeggen, ik ga de hele rel rondom Ajax en Kruijf niet herhalen. Maar wat die man ook doet, als hij ergens iets zegt... dat meteen iedereen in de stress raakt. Alsof die man God is. Nou, denk ik niet dat je Kruijf en God met elkaar moet vergelijken. Ik denk niet dat Kruijf het leuk vindt als je hem echt omlaag haalt. Maar... Ja, ik herhaal, het is dus een humor-show. Ja, ik denk niet dat SBSS hier heel veel aan gaat missen. Kijk, humor, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar de humor van Guido... Dat is wel heel erg voorspelbaar. Daarover gesproken, heeft u de opvolger van Comedy Live al gezien. De grappenmakers hebben een tweede kans gekregen... nu onder de titel Vrijdag op Maandag. Volgens de PVV moet het gezag van de docent in de klas hersteld worden... en ze willen dat leerlingen hun docenten voortaan weer aanspreken... met meneer en met u. Wilders heeft beloofd dat als de motie wordt aangenomen... hij de premier vanaf nu weer aanspreekt met doet u eens normaal meneer. Ja, het belangrijkste verschil in deze serie is dat het programma nu is opgenomen. Maar of dat nou ook gelijk bijdraagt aan meer kwaliteit? Ja, en afgezien van de inhoud, maandag is ook gewoon niet zo'n geschikte dag... voor dit soort drukke humor. Want in tegenstelling tot al die flitsende programma's in het weekend... zijn door de weekse dagen een oase van rust op de buis. Vooral op dinsdagavond. Want na het succes van de EO-natuurserie Live... kunnen we ons nu vergapen aan Frozen Planet. De komende maanden zijn de paar plekken in Antarctica waar geen ijs ligt ingenomen door 5 miljoen broedende Adelies. Ze bouwen hun nest van stenen. Als de vrouwtjes over een tijdje komen, hebben ze alleen oog voor een man met een representatieve woning. Ja, fascinerende televisie. Maar één kritiekpuntje: die voice-over. Ja, de EO heeft ervoor gekozen om de prachtige stem van David Attenborough... uit de originele Britse serie te vervangen door de meneer die u net hoorde, Peter Drost. Onbegrijpelijk, want zeg nou zelf, dit klinkt toch een stuk mooier. To construct one, they need pebbles. And without a good-looking nest, a male will be unable to attract a female. When they at last arrive. Ja, en als we ons na Frozen Planet, even door de korrelige beveiligingscamera's beelden van Avro's opsporing verzocht hebben heen geworsteld, dan zien we opnieuw prachtige beelden op Nederland 1. Met het nieuwe Nederland van boven, van de VPRO. Ook al naar Brits idee. Nederland vanuit het perspectief van een vogel. Dit is een verhaal over Nederland zoals je het maar zelden ziet. Dit is ons land vanuit de lucht. Als je echt wilt weten hoe ons dagelijks leven eruit ziet... dan kijk je vanuit een spectaculair nieuw perspectief. Ja, het zijn adembenemende helikopterbeelden en prachtige computergraphics. Maar ook hier weer, die stem. Kijk, waarom hebben ze hier nou niet bijvoorbeeld... even een Gijs Scholten van Asgard voorgevraagd of zo? Dat is toch een kleine moeite? Ook op de inhoud van Nederland van Boven kwamen een aantal negatieve reacties. De serie zou veel te voorspelbaar zijn... Onder meer door de gesprekjes tussendoor. Met mensen van bijvoorbeeld de Verkeersinformatiedienst en de waterbedrijven. Maar dat is nou juist wat de makers ook precies wilden aantonen. We zijn gewoon heel voorspelbaar. Boer zoekt vrouw, de laatste aflevering. We hebben allemaal waarschijnlijk gespannen onze plaats in zitten houden. En op het moment dat het afgelopen is, allemaal naar de wc water gaan halen. En dan moeten we bij ons de pompjes wat, uh, wat extra werk verzetten. Voor Ongelooflijk voorspelbaar. Samengevat in pieken en dalen. Dat is ons gedrag. Ja, mooie slow television. Maar natuurlijk zijn niet alle door de programma's even rustig en traag. De wereld draait door staat bijvoorbeeld nog steeds in de zesde versnelling. Maar nu is Matthijs Vernieuwkerk toch even uit de bocht gevlogen. Maandag werd hij tijdens een uitzending al ziek. En donderdag en vrijdag moest hij al helemaal af laten weten. Vroege vogelscollega Menno Bentveld ging hem vervangen. Brem ja, tafel hier, welkom. Ja, het is voor mij heel moeilijk. Ik ben ja. altijd gewend om tegenover ja, Matees ja, te ja, zitten. Ja, ja. ja, hij is er niet. Hij is, uh, ja. hij is ziek. Zit in de lappenmand. Hij heeft gaan. mij uitgenodigd Ajo. om hier, uh, hier vanavond plaats te nemen. Zou je er wel doorheen Ja, fijn, fijn, fijn, fijn dat je er bent. Ja, hoewel DWDD natuurlijk nog steeds een heel snel programma is... straalt Menno een zekere rust uit die helemaal niet onprettig is... En verder houdt hij netjes prem onder de duim, krijgt hij de lachers op zijn hand, laat hij af en toe een stilte vallen. Nee, dat doet Menno helemaal niet slecht. Matthijs neemt nog een hete krok. Dit was de Wereldrijd Door. Tot zover, tot morgen. Kijk, ja. ja, ik hoop natuurlijk dat Matthijs snel beter is. Maar wat mij betreft, houden we Menno erin als vaste vervanger. Want hij heeft bewezen dat slow television helemaal niet sloom hoeft te zijn. Kastie kijken met Ron Vergouwen. De uh, kunt u het nog eens uh, terugluisteren wat Rom te Teberde bracht. Uh, slow Television en dergelijke zaken. Uh, Harry de Winter, wanneer is het eerste resultaat van Sarfati Media... Te zien. Ik hoop uh, met medewerking van alle instanties die je daar tegenwoordig voor nodig hebt. Om... Publieke omroep? Ja, dat zal voor een heel groot deel publieke omroep zijn. Ja. Dan we, moet je weet het niet. Er zijn een hoop zender, maar uh, eindredacties, netmanagers, omroepen. Ja. Uh, hoop ik uh, najaar, volgend jaar. En wat uh, zouden eerst... we dan kunnen zien? Geven ze een voor? Nou, even de dingen die we aan het doen zijn. We, on we ontwikkelen in opdracht van de NTR een documentaire serie met Femke Halsema... Waarbij zij ons uh, aan de hand meeneemt naar de wereld van de hoofddoek. Van uh, Slotenvaart tot Saudi-Arabië. Uh, uh, die, die serie is nu in ontwikkeling, hè, zoals dat heet. Dus uh, er wordt eind, van, uh, uh, eind februari wordt de research opgeleverd. En dan wordt er besloten hoe, hoe en op wat voor manier die serie gemaakt gaat worden. Maar de bedoeling is dat dat uh, in september 012 gaat gebeuren. En met Erik Corton ben ik een popprogramma aan het ontwikkelen. Uh, waar we nu he heel erg ver mee zijn. En die hopen we ook dat die vanaf september... Uh, op de televisie het te zien zal zijn. Ja, uh, he uh, uh, popmuziek is, uh, heeft een, bij mij een rare uh, plaats ingenomen. Uh, we waren de grootste producent van popmuziek in de jaren 70, 80. We deden al die grote concerten. Uh, um, daarna is er de hele tijd is popmuziek van de televisie verdwenen. Behalve in, in, in de vorm van bijvoorbeeld wintertijd. Maar dat was natuurlijk niet echt een ja. muziekprogramma. Uh, ik ik, ben heel, ik her, uh, hou heel erg... Van popmuziek. Ik had mijn echt wat, wat is het ik, voor jou een, een icoon van de popmuziek? De Rolling Stones. Ja. Uh, ook omdat uh, ik doe bijvoorbeeld van die feesten in het land voor, voor mensen boven de 40, Forty Up heet die. En die vinden in heel Nederland plaats. En dan zie je dat die veertigers weer uit hun holen komen en dan komen ze dansen. En dan, is, dan zie je dat naast alle zwarte muziek van James Brown en zo. Uh, de Rolling Stones alle tijden doorstaan hebben. En als je iets wil lezen met kerst en, Oud en nieuw... dan moet je de biografie van Keith Richard lezen. Ja. Dan begrijp je... Ja, maar geweldig boek, ja, boek, geweldig, zeker, boek, ja. geweldig boek. Geweldig ja. boek. En leuk, en muzikaal, en interessant. Ja. Ja. En, heb je nog iets te vertellen over de, de voices uit de documentaires? Heel kort. Ja, nee, ik, ken, ik ken Peter Dros, hij heeft een Ach. prachtige stem. Maar inderdaad, zo'n ja. stem hebben wij in Nederland niet. Maar goed, er, er is een grote keuze aan stemmen natuurlijk. Harry De Winter, was dat uh, het? Dat was het, fijn dat je er was. Quick, uh, quick Radio. Mooi zondag, zou ik <laughs> zeggen. <laughs> ja, Dan, zeker. Quick dankjewel. Radio. En toch klinkt het slow, hoop ik. Oké, okay, dankjewel. Dat je het mee kan nemen. Het volgende uur te gast, Dirk Scheringa. U weet wel, tot zometeen. Exclusief in Studio Itzarda.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 In Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Donderdag in de bioscoop. Dit is Radio 1.